9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voormalige Sovjet-dissidente Jelena Bonner is overleden. Ze was de weduwe van André Sakharov, een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten van de Sovjet-Unie... en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1975. Bonner werd in de jaren 50 lid van de Communistische Partij... maar in de loop der jaren raakte ze steeds meer betrokken... bij een groep politieke dissidenten. Begin jaren 70 ontmoette ze Sakharov en trouwde met hem... In 1980 werd Zagharov door het Sovjetbewind verbannen naar Gorki... omdat hij kritiek uitte op de inval in Afghanistan. Daar woonde het echtpaar zes jaar... totdat Sovjetleider Michael Gorbachev hervormingen doorvoerde. Na de dood van Amman in 1989 richtte Bonner de André Zagharov stichting op. Ze zette zich in voor mensenrechten... maar trad steeds minder in de openbaarheid. Bonner stierf in de Amerikaanse stad Boston, waar ze woonde. Jelena Bonner was 88 jaar. Bij een NAVO-luchtaanval op Tripoli zijn zeker vijf burgers om het leven gekomen. Dat zegt de Libische regering. Journalisten in Tripoli kregen een woonhuis te zien dat kennelijk bij de luchtaanval is verwoest. Of de NAVO inderdaad verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Het bondgenootschap heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Libië zegt dat de NAVO bezig is de bombardementen te intensiveren. Dat daarbij steeds vaker doelen in woonwijken worden bestookt. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E-Street Band van Bruce Springsteen. Hij had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. In 1985 had hij een solo hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clarence Clemens is 69 jaar geworden. Het weer... Vanochtend in het hele land buien, kans op onweer en windstoten. Het wordt 17 graden. Morgen wisselvallig. Vrij veel bewolking en weer kans op een bui. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Noordsea Jazz. 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu kaarten op noordseajazz.com. De Burmeese bevolking leidt al bijna 60 jaar onder een militaire dictatuur.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 Kom dit weekend naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Daar organiseert het museum het jaarlijkse Military Flight Simulator Event. En tijdens dit evenement staat het vliegen op de computer centraal. Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl Vaderdag vier je met je vader in Museum Volkenkunde Leiden. Trakteer je vader op een gratis museumbezoek. Geniet samen van Maori de grote tentoonstelling over de eerste bewoners van Nieuw-Zeeland. En doe mee aan de workshop Haka, de stoere dreigdans van de Maori's. Kijk voor alle informatie op volkenkunde.nl. Tijdens de zwoele zomer in het Krullermuller Museum... is er theater, muziek, dans, literatuur en veel kunst in de beeldentuin. Zondag 19 juni vanaf 2 uur vertelt kunstenaar Rob Sweren alles over The Hub... En dat is een nieuwe aanwinst van het museum. Meer informatie op kmm.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Een kijkje in een vleermuizenkast. trilobieten uit het Paleozoicum. En Jaap Mulder over het succes van de Vossenburg in de Oostvaardersplassen. Welkom bij Tweede Uur van Vroege Vogels. De spanning op het Haagse Binnenhof was te snijden. Wie zou het worden? P van der Aar, Lutz Jacoby, Henk van Gerven van de SP. Natuurmonumenten heeft uiteindelijk d 66 Tientje van Veldhoven uitgeroepen tot groenste parlementariër van het jaar. Zij is in de Kamerbankjes de meest onvermoeibare strijder voor behoud van natuur in Nederland afgelopen tijd hield ze zich onder meer bezig met het kierbesluit... de dioxinepaling en de -en polder. Hartelijk gefeliciteerd, mevrouw van Veldhoven, namens alle vroege vogels. En u zult zeker begrijpen dat de druk nu hoog is... en alle groene schijnwerpers op u gericht zullen zijn. Wat mogen we de komende maanden verwachten van de groenste politica van het jaar? Nou, Het gaan we de komende, het komende jaar natuurlijk weer, weer hard inzetten voor, voor groene zaken. Uh, voor vergroening van de energiemix, voor een vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid... Uh, voor een uh, zorgvuldige herijking van de ecologische hoofdstructuur en ook voor een verankering van die ecologische hoofdstructuur. Want ik ben met de PVDA en GroenLinks uh, bezig met een, uh, met een basiswet natuur om ervoor te zorgen dat we die ecologische hoofdstructuur, dat netwerk van Nederlandse natuurgebieden ook echt een wettelijke verankering gaan geven. Nou, daar ga ik me dus allemaal komend jaar voor inzetten. Daar zullen jullie hopelijk ook de resultaten van zien. En natuurlijk zal ik me blijven inzetten voor het nakomen van de Europese afspraken en de internationale afspraken op het gebied van natuur en milieu. Ja, basiswet Natuur, die zullen we deze even uitprinten voor uh, meneer Bleker. Extra spannend wordt het nu uh, wie de winnaar zal zijn van onze eigen verkiezing... die we samen met Fair Climate Fund organiseren. Welke Eerste of Tweede Kamerparlementariër is privé... dus uh, ja, zeg maar achter de voordeur het meest duurzaam? Wie stoot zelf het minste CO2 uit... en mag zich de klimaatvriendelijkste parlementariër van het jaar noemen? Dat hoort u over een paar weken hier bij ons in Vroege Vogels. En daar ging de laatste Champagne-kurk. U hoorde de Champagne-galop nummer 1 van de Deense componist Hans-Christian Lumbie. uitgevoerd door het Tivoli Symphony Orchestra... onder leiding van Giordano Campi. Ja, Champagne-ontbijtje. Zou ook wel eens lekker zijn? <laughs> Wij staan uh, werkelijk stil bij de verwikkelingen in de nestkasten... van Big Broeder, de ooievaar, de steenaal, de boomklevertjes... En voor het eerst zijn nu ook webcams geïnstalleerd in een vleermuizennest. In een bedrijfspand in Waddingsveen. Een uh, unicum in Nederland. De camera's in het meer vleermuizennest draaien sinds woensdag aan de telefoon. Vleermuizenonderzoeker Anne-Jifke Haarsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze zitten dus in een, in een bedrijfspand, begrijp ik. Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Achter het koffiezetapparaat? Nee, nee, het bedrijfspand heeft net als alle huizen in Nederland gewoon een spouwmuur. Mm -hmm. En ze zitten in de spouwmuur. Ze zitten in de spouwmuur. Ja, en die camera's kijken dus ook in de spouwmuur. En met z'n hoeveel dan? Um, we hebben ze donderdag geteld en toen waren het er 225. 225 ja, in de spouwmuur? In de spouwmuur. dat is iets minder dan vorig jaar, maar het zijn er nog steeds wel veel. je, maar als ik dan als secretaresse werk in dat bedrijfspand, wat merk ik daar dan van? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Uh, ja, helaas in het halletje uh, kan je het een beetje ruiken en verder merk je er helemaal niks van. Het, het stinkt in het halletje? Het halletje is niet, ja, een beetje muf. Verder, uh... Een beetje muf? Of, ja. vind je, of vind je het nou een beetje, een, een beetje te minder? Eigenlijk... Zijn er al klachten over de stank? Of, uh... Uh, nou goed, op hele warme dagen zeg maar. Als het halletje de hele dag dicht heeft gezeten, dan, uh, dan is het niet echt lekker. Maar ze, ze, de, de, de mensen die er werken, die klagen niet, hoor. Nee, het gelukkig. Grappig. Ja. Nou, zijn vleermuizen overdag eh, niet actief natuurlijk. Betekent dat dat je, als je wat wil zien ook, eigenlijk alleen maar s'nachts voor die camera kan zitten, voor je computer? Uh, nou, eigenlijk niet, hoor. Ze zijn overdag best actief. Mm -hmm. uh, ze zijn eigenlijk de hele tijd een beetje bezig om hun, uh, hun plek te tunen op de temperatuur die er uh, die daar heerst. Dus dan, is het, uh, dan gaat de zon schijnen en dan, uh, dan, dan willen, ze, willen ze een beetje meer links of een beetje meer rechts... Dus je ziet ze de hele tijd voor die camera heen en weer rollen. Het is alleen niet zo dat die camera... die schijnt gewoon op een willekeurige plek in die spouwmuur. En die spouwmuur die is 20 meter breed. Uh, dat je dus continu vleermuizen ziet. Nee, want ik zit nu aan die camera's te kijken. Nou, ik, ik, ik, ik kan er ongeveer evenveel kaas van maken... als, als een gemiddelde 20-reken-echo, zeg maar. Zo'n plaatje is een beetje. <laughs> ik zie helemaal niks. Ah, goed, ja, goed. Ja, het is een spouwmuur en die is 4 centimeter breed. Uh, en, en daar kijk je in en dan zie je een... Uh, uh, bij, bij het beeld dat je nu ziet, zie je, een, zie je bijvoorbeeld een steentje. Uh, nou, Zo'n spouwmeer is natuurlijk gemaakt uh, met een beetje cementklodders. En uh, af en toe dan zit er een steentje dwars. En nu zie, nu zie je de, uh, ja, de uitvliegopening aan de noordkant. Ja, de buitenkant. En ja. nu kijken we in de spouwmuur, Maar ik zie, nog, ik zie nog geen vleermuizen. Ik heb wel eerdere filmpjes bekeken, hoor. Dus al dat, ja. de, en daar zag je wel heel duidelijk inderdaad... Uh, uh, uh, vleermuizen heen en, weer, heen en weer scharrelen, zeg maar. Nou ja, ze, ze, de, zeg maar, die, de... de, de, de een camera die zeg maar aan de buitenkant staat. Daar kan je in ieder geval tegen, tegen de avondschemering... Uh, en dan eigenlijk de hele nacht tot een uur of uh, half vijf... kan je daar vleermuizen zien uh, rondvliegen. Oh, mm -hmm. um, en op die binnencamera's... ik heb een beetje gekeken wat, wat wanneer nou het, het, het actiefste is, zeg maar. Ja. En uh, bij een aantal is dat inderdaad gewoon middernacht. Omdat de, dat de vrouwtjes hun jongen uh, daar neerzetten, want die camera's zijn lekker warm... Um, maar, dus je maar... zetten hun jongen ook expres bij die camera's neer omdat het daar lekker warm is? Ja, ik, heb, ik, ik gebruik uh, infraroodlampen. Ja, natuurlijk. Die infraroodlampen die, die, ja, die maak je met een weerstandje erbij. En het, dat wordt hartstikke warm. En als uh, je er maar genoeg weerstandjes in plaatst, dan. Uh... Ja, dan wordt het een soort van stoomkist daar zo. En dat ja. vinden die, die vleermuizen hartstikke leuk. Echt aantrekkingskracht hebben die camera's. Ja, ja. Dus uh, camera geile vleermuizen, maar niet uh, vanwege het beeld, maar vanwege de warmte. Vanwege de warmte, ja, ja zeker. zeker. Uh, want de camera's van Big Brother, dus de nestkasten, die gaan bijna uit. Uh, ja. En deze camera's die gaan nu aan. Hè. Is dat omdat dit de ook de juiste tijd is? Gebeurt er nu het meest? Uh, stiekem zijn we eigenlijk een beetje aan de late kant. Maar de, ja, goed, ik heb die, die camera's die draaien al, uh, al nu sinds april... Dus ik hou er sinds een bij. En er is al heel veel gebeurd op die camera's. Mm -hmm. um, en ja goed. We hopen gewoon dat er nu nog steeds heel veel gaat gebeuren. Maar het probleem was een beetje dat we nog niet. Uh, ja, het voor elkaar kregen om goede scherpe beelden te krijgen. En uh, het internetverbinding deed niet helemaal goed. Enzovoort. Nee. Dus daarom zijn we zijn we nu pas online. Ja, over uh, problemen met, met internetcamera's en zo... daar gaan we soms vast ook vast meer over horen, Van Jaap Mulde denk ik, die is net binnengekomen. Die was van de Vossenburg en de, daar hadden ze een beetje het, hetzelfde euvel. Ja. Wat hoop jij nou uit te vogelen met deze camera? Um, ja, het gedrag van die vleermuizen binnen een spouw. Ik bedoel, we, besef, we weten met vleer, als vleermuizenwerker weten we wel dat die vleermuizen in een spouwmuur zitten. Maar hoe ze zich daar gedragen, dat, dat weten we niet. En, en we zien dus nu dat ze... Dat die vrouwtjes bijvoorbeeld de hele tijd hun jongen heen en weer zeulen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Um, en dat gaat over hele grote afstanden. En dat, ja, dat besef je niet. je niet. Je ziet ze ergens naar binnen vliegen. En dan denk je van, nou, dat, dan is dat het. Dan gaan ze gelijk ergens zitten. Maar ja, zo is het dus niet. Nee. En gewoon continu zijn ze bezig. Een beetje door die muur aan het heen en weer rennen. En, uh, ja, een beetje als mensenmoeders, uh, zeg maar. nou De beste tijd is dus, begrijp ik, uh, een beetje tegen de schemering Dat is laat op dit moment, dus zo rond uh, tien uur, half elf, denk ik, of middernacht. en Dan kunnen we dus het beste voor die camera's gaan ja, dan zitten. Heb je de, dan heb je de grootste kans op succes en, en overdag heb je ook wel kans op succes. Maar dan is dat vooral die camera met die, die grote zwarte vlek in beeld. Dat is een, uh, dat is een warmtemat en daar hebben ze afgelopen week best wel vaak voor gezeten. Uh, maar ja, goed. We gaan het allemaal zien. Via onze website te bereiken. Dus de, de Vleermuizen in de Spouwmuur in Waddingsveen. Annie F. dank Haarsma, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Oi, oi. En meer informatie over die unieke Vleermuizen-webcams: daarvoor kunt u nu gewoon naar onze eigen website gaan. Vroegevogels.vara.nl John Lennon leefde zich uit op het stuk Equinox van de Engelse componist John Ireland. Welkom in tuinreservaten.nl Hoe natuurvriendelijk is een volkstuin? Veel eigenaren van een volkstuin gebruiken hem om daar zelf groenten en aardappelen te verbouwen. Om die groenten en vooral bessenstruiken tegen ongewenste vraat te beschermen, worden er vaak nette gespannen. Ja, alleen maar lastig, die natuur. Ik doe dat ook altijd. Want dan hou je geen bes meer over. Is dat, is dat dan heel natuuronvriendelijk? Nou, het kan ook anders. Juist volkstuineigenaren kunnen van hun lapje grond een tuinreservaat maken. Verslaggever Henny Radstaak is op inspectie in de Volkstuin van een van onze vaste bellers naar de Venolijn. U kent hem vast wel. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin Weer in Wassenaar. Gelukkig zien we de laatste tijd steeds meer vlinders op onze tuin rondfladderen. Voornamelijk de bekende gasten dat wel. Maar afgelopen dinsdag zag ik tussen de bloeiende lavendel een kolibri vlinder zweven. Een prachtige verrassing. Zo. Even wat, wat aardappeluit uh, uit de grond halen. Met de riek. Met de riek. eventjes uh, onder de struik. En met grond en al even optillen. Nou, kijk, hey. daar zijn de eerste aardappelen. Verschillende. Hé, hey, kijk, nou eens. Uh, Rode mieren. Oh. Die hebben een nest uh, tussen de aardappelen. Tussen de aardappelen gehad. Ja, sorry jongens, maar uh, <laughs> het is niet anders. Ik heb het niet gezien. En dan lopen we hier op uw volkstuin ja. ter weer in Wassenaar. Henk van de Kwaak. Ja. Waar heeft u nou die kolibrievlinder gezien? Die zat hier. Hier is een hele rij lavendel bij de buurman. En uh, ja, hij hing er uh, echt voor te dansen, hè, wat een uh, vlinder uh, doet. Hij gaat niet zitten, maar uh, danst. Daar zijn de, de stokbonen, die zijn net, ja. be net begonnen. Daar wat uh, doperwten, tuinbonen. Uh, natuurlijk de bietjes. Uh, maar wat hier staat, dat is, dat is geen genoemd. Dat heb ik speciaal voor uh, de vlinders en de bijen ingezaaid. Zo'n zaadmengsel? wat je Zo'n zaadmengsel. En uh, nou ja, als een, uh, over een paar weken de zaak in bloei staat... dan uh, zul je hier... Uh, tientallen hommels, bijen en vlinders zien. Misschien die kolibrieflinder wel weer. En misschien de kolibrieflinder weer, <laughs> ik hoop het wel, ja. Ja, want daar komen we toch eigenlijk nu een beetje voor. Voor tuinreservaten, want als je een volkstuin hebt... dan heb je natuurlijk eigenlijk ook een uitgelezen kans... om van je tuin een tuinreservaat te maken. Ja. Zullen want... we even verder de tuin ja? oplopen? Ja. Want uh, uh, met die uh, tuinreservaten moest je aan een aantal voorwaarden voldoen, hè? Ja, ik eens even met u langs gaan lopen. We even we wat doen. erbij pakken. Het eerste is een natuurlijke vijver met een geleidelijke oever. Dat is nou eens een van de voorwaarden. Je hoeft niet aan alle voorwaarden te voldoen. Nee, hè? maar Ik heb geen natuurlijke vijver, maar ah. hier loopt een, uh, een sloot rondom mijn tuin. De kikkers en uh, alles wat erin zit kan uh, zo tegen de oever opkruipen. Ja. Nou, dan kunnen we het eerste vinkje al zetten. Oké. Okay. Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten. Kijk, ik heb hier langs de slootkant een aantal uh, bessenstruiken staan... Daar een aalbes. Daar heb ik een net omheen. Er ja, staat een netje om. Anders ja. worden mijn kleinkinderen boos. Die willen wat, wat aalbes eten <laughs> af en toe. Maar lopen we daar naartoe. Dan staan er ook een paar bessenstruiken. En die laat ik bewust uh, onbeschermd. Daar mogen de vogels uh, van eten zoveel ze willen. Dat is inmiddels al gebeurd trouwens. Ja. Alle besten zijn al oh Ja, ja. trap Ja. Zo min mogelijk bestrating. Nou, we lopen hier op een, uh, op een paadje. Daar liggen tegels. Hier heeft u een, uh, een plekje met grintegels. Uh... Ja. En uh, dat is ook alles wat er aan de steen in de tuin ligt. De rest uh, is uh, puur, uh, puur natuur zou ik zeggen. We zullen even onder de parasol. Om even gaan schuilen onder de ja. parasol die nu even als paraplu dienst gaat doen. Want, uh, is -dienst. Het heet toch wel ter weer, maar het is een beetje regen weer vandaag. Het is, het is regenweer weer vandaag. Ja. ja, dat kunnen we gelukkig niet sturen. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel. Ja, een gevel, dat nee, wordt wat lastig. Een, U heeft wel een klein... Uh... Een heel klein blokhutje, maar uh, daar laat ik niets tegenaan groeien. Dat, uh, daar zou men blokken, denk ik, uh, niet erg goed tegen kunnen. Ja, dan, dan slaan we die even over. Maar goed, dat maakt niet uit. Een natuurlijke beschutting waar egels door kunnen. Het wordt weer droog, daar gaan we even kijken. Ja? Ik heb hier namelijk een... Uh, een... Een heleboel bamboe staan. En dat, nee, ja. uh, daaraan... Bij de sloot? Bij de sloot, ja. En daar haal ik regelmatig wat van, uh, van weg. Dat gooi ik dan niet uh, op de kompostschap of zo. Dat gooi ik daartussenin. En hier een hele berg uh, oude bamboestokken. En daartussenin zat vorig jaar een, uh, een egel. Ik heb hem wel met rust gelaten, uiteraard. Het uh, een mooie schuilplek. Het is een perfecte plek om... Uh, om in weg te krijgen. En tussen ja. die varens die langs de kant staan... Dat is natuurlijk een hele mooie beschutting ook. Dit is... Uh, ja, ik kan daar zelf niet meer tussendoor. <laughs> <laughs> maar egels gelukkig nog, uh, nog wel, denk ik. Wat het of... over de composthoop. Uh, dit is er één. Ja, deze, een is, grote. Uh, deze is nu klaar. Uh, die gaat dus in het najaar de, de tuin op. En daarachter ligt een tweede en daar gaat dus uh, het spul op uh, wat dit jaar van de tuin afkomt. Oh, het zijn verschillende fases? Het zijn verschillende fases. Deze is klaar, die is alleen afgedekt met wat stro. Oh. En uh, wat hieronder zit is gewoon prachtige, prachtige compost. Als je dit open zou maken, dan is het uh, ja, rood van de wormen. Ja, dat kwijt wat weg, maar dat was een duizendpoot of zoiets. Nou, nou dit is... Uh... Schitterende groen. Oh, kijk, hier ja, uh, kijk eens, gaan we wat we dieper, dan, uh, ja, dan dat... komen we er meer tegen. Nou, dan hebben we dan die voorwaarden uh, heeft u ook al voldaan. En vieze uh, Nu wel. Ja. <laughs> ja. <laughs> okay. Een soortenrijke beplanting met structuur. Nou, kijk dan. Uh, ja, er staat dus niet, niet alleen maar uh, groente hier, maar... Ja, ook okay. ik zie van alles in bloei. Wat is dit? Dit is uh, witte akelei. Die heb ik uh, vorig jaar... Uh, Gekweekt uit zaad en die is nu prachtig aan het, aan het bloeien. De vloks de, de, de zijn nog kleine plantjes, maar kom je over een paar weken, dan zie je hier tien verschillende kleuren. En uh, ja, het is uh, ja, dat is natuurlijk handig. Hè? Je moet eigenlijk zorgen dat je elke tijd van het jaar wat in bloei hebt staan. Ja, we proberen om uh, nou, vanaf het voorjaar tot in het late najaar uh, zoveel mogelijk uh, kleur te hebben. Ja. Als uh, die aardappelen over een week of twee weken de grond uitgaan... dan komt die grond dus vrij. En dan zaaien we dat in met facelia. Uh, dat is een, uh, een, een echte bijenplant. Kom je dan zo eind augustus, september... dan is het één paarse zee van bloemen... En uh, als je dan heel stil bent, dan hoor je echt het ge ge gezoem van, van, van, van honderden bijen, hommels, En er komen ook vlinders op af. Nou ja, kijk, er zitten we toch al heel lent, Nou, De composthoop hebben we gehad. Rommelhoekjes en takkenhopen. Nou, uh... nou, dat doen we dan in het najaar, hè? Dan gaan we die, die takken, het snoeihout en dat soort dingen gaan we bij elkaar brengen. Ook voor de overwinterende egels bijvoorbeeld? Ja, maar als je in de winter zo'n zo hoop eventjes optilt... dan kunnen er ook salamanders onder zitten. Lieve heersbeestjes kruipen erin weg en ja, van alles en nog wat. Nou En dan uh, de laatste. Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten. Zullen we zullen er eentje toe lopen. Die heb ik een, een plekje gegeven. In de coniferen. In de coniferen? Ja. Oh, oh, daar is staat een hij. koniverenhaag. Ja. En daar zit gewoon een vogelhuisje ja, dat is, dat is, dat bovenop. gewoon op, ingezet. En, uh, een winterkoning heeft dit jaar uh, er gebruik van gemaakt. Een paar weken geleden is, uh, is het hele gezin uh, uitgevlogen. Maar niet alleen uh, nestkastjes. We, ik heb nog iets anders gedaan. Kijk, als je hier in de pruimenboom kijkt. Ja, daar uh, van die bamboe bosjes. Voor de, ah, van die, uh, stukjes voor de solitaire bamboe? bijtjes. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is schitterend. Het zijn allemaal uh, ja, kleine dingetjes die je kunt, uh, kunt doen om uh, de, de, de natuur een beetje te helpen, ja. Nou, u voldoet aan de meeste voorwaarden. In ieder geval uh, minimaal zeven. Zo oh. heb ik er acht geteld. Oké, okay, dan. Dan moeten we even natuurlijk dat officieel bevestigen. Letterlijk bevestigen, want dan heb ik dat uh, felbegeerde bordje voor u. Aha. Het bordje met het logo tuinreservaten. Tuinreservaten. En uh, zo te zien een... Uh... Een winterkoninkje aan dat staartje dat zo recht omhoog gaat. Ja. Nou, ik vind dat heel erg leuk. En dat uh, mag ik nu dus op mijn uh, blokkertje gaan, uh, gaan aanbrengen. Ja, het staat er echt. Tuinreservaten.nl Geweldig. Ik ben, uh, ben er heel blij mee. Flamengo-gitarist Juan Martín schreef een gitaarmethode voor beginnende Spaanse gitaristen. En uit dat cursusboekje kwam Alegrías. En dan krijgen we nu het nieuwsoverzicht. Met. Uh... Kijk. Oh, wel niet. Ja. Nou, nah, we gaan gewoon beginnen. Het kabinet blijft weigeren om de Hetwiegenpolder in Zeus-Vlaanderen onder water te zetten. Staatssecretaris Bleker wil twee andere, kleinere polders onder water zetten ten oosten van Vlissingen. Een veel duurder plan, zogenaamd beter voor de Zeeuwse economie, maar veel slechter voor de natuur. Waar ging het ook alweer om? Om grotere schepen toegang te geven tot de haven van Antwerpen moest de Westerschelde worden verdiept. Door die verdieping zijn de watplaten in dit bijzondere natuurgebied verloren gegaan. En die watplaten waren een belangrijke, belangrijk toevluchtsoord voor tienduizenden trekvogels. Het vorige kabinet had een afspraak met de Belgen om 600 hectare grond te ontpolderen... om die vogels weer de gelegenheid te geven om te broeden en te forageren. In het huidige voorstel van Bleker blijft daar maar 150 hectare van over. Op een heel andere locatie stroomopwaarts. Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland is daar boos over. Het vage voorstel, het is volstrekt onvoldoende in aantallen hectares. Uh, het is een sigaar uit eigen doos als het aan om natuurcompensatie gaat. Het terrein wat ze nu onder water willen zetten is eigenlijk bedoeld als compensatie voor de uitbreiding van de haven van Vlissingen. Met andere woorden, ze maken er echt een zootje van. En uh, ja, het grootste bezwaar is dat dit kabinet en inclusief de commissaris van de polonien Thijs alleen maar de economie voorrang wil geven. Terwijl we in de onderhandelingen die er 15 jaar geduurd hebben een prachtig drieluik hadden van veiligheid, economie en natuur in de Zeelse Delta. In het belang van heel Zeeland en voor de economie van Zeeland. En wat er nu gebeurt is dat er alleen maar naar de economie wordt gekeken. Ja, en er erg op de emotie wordt gespeeld van we gaan een dijk doorsteken. Uh, en dat gaan we dus niet doen, zeggen ze dan. Maar het gaat niet om een dijk doorsteken. Het gaat om dat je een dijk ergens anders neerlegt, zodat je dat drieluik, dat je alle belangen die spelen, echt recht kunt doen. Maar ja, met onwillige honden is het slecht aan vangen. Dit kabinet wil het gewoon niet. En uh, laat daarmee internationaal recht en internationale verdragen aan haar laars. Dus ik vind het gewoon een echt dom besluit. Een echt dom besluit, zegt Fred Wouters. Vogelbescherming stapt dan ook naar de rechter om goede afspraken af te dwingen... voor de beloofde 600 hectare natuurherstel. En niet alleen dat gebied stroomafwaarts. Ook de Vlaamse regering en de Europese Commissie... hebben negatief gereageerd op de kabinetsplannen. Dieren in het nieuws. De Stadsvogelprijs van Vogelbescherming is dit jaar gewonnen door de gemeente Zuidwest-Friesland. Om de achteruitgang van de vogels te stoppen... nam inwoner Niels de Bruin het initiatief voor het project Stadsvogels in Sneek. Dus. Samen met de gemeente maakte hij een actieplan voor het timmeren van nestkasten... en het vogelvriendelijk inrichten van het openbaar groen. En daarvoor krijgt de gemeente Zuidwest-Friesland... Zeg je het zo? Friesland. Wat oh, spreekt een Groningse goed Fries? 20.000 euro van vogelbescherming om te besteden aan een nieuw stadsvogelproject. Want, zoals de gemeente zelf zegt, de stadsvogel is het symbool voor de leefbaarheid. Goed nieuws. Voor het eerst in de geschiedenis is een in het wild uitgestoven soort weer volledig teruggekeerd in de natuur. Dat meldt de natuurorganisatie IUCN. Het is de Arabische Oryx. Een antilopensoort die vooral in Oman en, en saudi arabië voorkwam. Het laatste wilde exemplaar werd in 1972 afgeschoten. Dankzij een fokprogramma en een succesvolle herintroductie in het wild... lopen er nu alweer zo'n duizend oryxen in het wild rond. En is het niet langer een uitgestorven, maar een kwetsbare soort. Desondanks groeit de rode lijst van bedreigde diersoorten gestaag. Zo zijn er dit jaar 19 soorten amfibieën bijgekomen op die lijst... waarvan 8 Ernstig bedreigd. Een onderzoek. Ooit wel eens uitgescholden door een ekster. Uilskuiken! idioot. Kan je niet oppassen waar je loopt? <laughs> Nou, dat, dat kan dus. Volgens Britse wetenschappers herkennen de krassenvogels mensen... en schelden ze ze dus uit als het personen zijn die hun nest bedreigen. Tijdens een controle van externesten in Zuid-Korea... merkten de onderzoekers dat de vogels de mensen herkenden... die al eerder naar een nest geklommen waren. Vervolgens werden ze door de vogels achtervolgd. Ja, Alfred Hitchcock is er niks bij. Een bericht voor de vissers. Het leek deze week in de Tweede Kamer alleen nog maar te gaan... over het onverdoofde ritueel slachten. In de schaduw van die discussie besloot staats staatssecretaris Henk Bleker... dat ook palingen in de toekomst alleen met verdoving mogen worden gedood. Nu wordt de vis nog vaak onverdoofd in een zoutbad gegooid. Dat is nodig om de paling te ontslijmen. Een erg pijnlijke methode waarbij de huid van de vis langzaam wegbrandt. Goed nieuws dus uit Den Haag. Uh, hoewel... Uh... Ja, hoe zat het ook alweer met die paling? Wordt die niet al jarenlang met uitsterven bedreigd? Meneer Bleker, doe daar eens wat aan. Einde van het vroege Vogels Nieuwsoverzicht. duo Krommelink speelde een van de walsen uit Trois Vals... van de Franse componist André Messager. Op het eerste gezicht lijken het pissenbedden. Maar trilobieten zijn gepantserde zeediertjes. En ze hebben het maar liefst een kwart miljoen jaar uitgehouden. Daarmee zijn het een van de langst levende diersoorten. Het Natuurhistorisch Museum in Maastricht opent vanmiddag... om twee uur een tentoonstelling over de trilobiet onder de titel mini-monsters uit de Oeverzee. Want er zitten behoorlijk griezelige, griezelige exemplaren bij. Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de expositie... krijgt z'n het Paramore een rondleiding... door, door trilobietendeskundige Allard van Viersen. Jij kijkt even of alles, alles er wel is, Allard. Ja, klopt. We <laughs> moeten uh, controle uitvoeren. Ja, want ze zijn hier druk bezig hè, met de opbouw van de tentoonstelling... over de trilobieten. Ik had nog nooit van trilobieten gehoord... Nou, op zich niet zo gek. Het is, uh, ja, het is een hele specifieke groep fossielen. trilobieten zijn al zo lang uitgestorven. Dat, uh, maar wat zijn het? Het zijn uh, ja, uitgestorven zeedieren. Er worden wel eens gelijkenissen gemaakt met, uh, met kreeften of misschien wel spissenbedden. Maar ja, die leefden natuurlijk niet in de zee. Daar lijken ze wel een beetje inderdaad op, hè? dat geribbelde harnasje. Ja, en sommigen konden oprollen. Dus, uh, ja. En heel veel krioelende pootjes. Dus ja, ze zijn absoluut ja. gelijkenissen. Ja. Nou, we gaan eens dus even naar het begin, als dat er al is uh, hè, van de tentoonstelling. Lopen we even deze kant op. Wacht even, ik moet even door hier. Tonjacht, uh, je staat er net eentje uit te pakken. Ja, er net eentje uit te pakken. Die komt nu uh, op het sokkeltje te liggen. Jij bent van het Natuurhistorisch Museum. Ja, ja nou, ik zie hier wel op de voorkant van jullie folder uh, mini-monsters uit de Oerzee. Ja waarom monsters? Want dit ziet eruit toch als een uh, ja, nou, deze, toch best deze wel zei, leuk beestje. Ja, deze is heel decent, om het maar zo te zeggen. Maar we hebben elders in de, in de vitrines uh, idioot grote de liggen de dingen liggen... die ja, toch wel monsterachtige proporties aannemen. Ja, zo eens kijken? Ja, we lopen daar naartoe. Ja, er liggen er nog een hoop in de dozen natuurlijk. Kijk, dan hebben ze hier liggen. Ik zal er eentje bij nemen. Want die hebben we Type exemplaren oh. die Allah beschreven heeft. Oei, ja. Stekels. Dus je ziet ook al meteen, heeft de stekels waar er eigenlijk geen plek meer is. Daar staat nog een stekel, ja. dus uh, je kan het zo gek niet bedenken. Dus dit is echt weird. Ja. Een soort die... vliegend hert, uh, zei ja, je Ja, en je, nog he? erger dan dat, in het ja. kwadraat zou ik zeggen. Bij sommige soorten zal het zijn geweest om, uh, ja, als verdedigingsmechanisme. Zoals we vandaag de dag ook wel zien bij, uh, bij sommige dieren. De anderen zeggen dat er misschien wel algen op hebben gegroeid... en dat het een soort camouflage net werd... Er zijn allerlei mogelijke verklaringen, maar ja, we zullen nooit zeker weten wat het precies was. Ja, en het bizarre is, uh, de trilobits hebben heel lang bestaan, hè? Uh, Hoeveel, ja, hoeveel jaar? Nou, ze hebben van het cambrium tot het Perm bestaan en dat is uh, toch enkele honderden miljoenen jaren. En dat ja. is gigantisch. Ik kan bijna geen enkel dier hem navertellen. Nee, misschien spinnen of, of aanverwanten, maar uh, nee, bijna niemand. Ja. Maar het bizarre is ook, ze hebben niet alleen heel lang bestaan, maar ze hebben ook allerlei vormen gehad, hè? Ja, de diversiteit is enorm. We hebben meer dan 22.000 soorten wereldwijd die we, die we onderscheiden. Uh, en dat is alles van stekels tot, uh, tot glad. Spukkeltjes. Pukkeltjes, gaatjes, sommige waren een millimeter groot, andere toch wel drie kwart meter groot. Dus daar zit gigantisch een verschil in. Ja, en hoe komt dat? Wat we zien door de tijd heen is dat we ze in verband kunnen brengen met heel veel verschillende ja, leefomgevingen. Je zegt leefomgeving, maar hoe leefden ze dan in het water, op het land? In de zee. Sommige waren vrije zemmers, sommige leefden in hele diepe water waar geen licht kwam. Nou, dan zie je dus ook dat ze bijvoorbeeld ogen verliezen. Er zijn er uh, uit het Ordovicium, dus dan zit je rond, uh, wat zal dat zijn, 430, 435 miljoen jaar. Die hadden twee uh, gaatjes aan de bovenkant, dus in het kopborstschild staan de gaatjes. En waarschijnlijk hebben daar lichtgevende organen in gezeten. Dat is ook heel apart. Dat meen je niet. Ja, ja. Lichtgevende organen? Ja. Om zichzelf bij te lichten? Ja, of misschien voor, voor de voortplanting van hier ben ik. Uh, geen idee, je zal toch moeten, uh, een vrouwtje, mannetje, moeten elkaar herkennen, want anders heb je een probleem. Uh, wat we zien is dat uh, vaak toch een hoop vervelresten bij elkaar worden gevonden. Oh, dat deden ze ook natuurlijk. Hè? Als... Ja, sommige soorten deden dat samen. En er worden gelijkenissen getrokken met hedendaagse gelepotigen... die dat eigenlijk in, in grote groepen doen voor de voorplanting. Dus als een soort voorspel daarop. Gezamenlijk vervellen. He, gezellig. Ja. En nog hele je de hobby? <laughs> Gaan we even verder kijken. Er wordt hier uh, een vitrine er wordt keurig schoongemaakt met ja. een uh, doekje op een bezem yeah Kijk, weer bij een andere vitrine zie ik een fossiel. Ja, nee, het is geen fossiel. Het zijn sporen, hè? Lijkt het wel, John? Ja, dat zijn ook fossielen. Ze noemen het sporen of ichnofossielen. Want uh, zelfs als je de trilobiet niet hebt, dus het panzer niet hebt... dan kan je toch bewijzen dat de trilobieten hebben geleefd... omdat die hele karakteristieke sporen in de zeebodem achterlieten. Maar hier staat dat er ook een wormspoor loopt en dat het ophoudt? Ja, dat is heel apart. Het trilobietenspoor is geassocieerd met het spoor van een worm. Een weekbeest in principe, wat op diezelfde zeebodem lag. En... Plotseling stopt het wormenspoor en gaat het trilobietenspoor door. Dus dan hoef je geen detective te zijn om te weten waar die worm gebleven is. Die is opgegeten. Die is waarschijnlijk opgegeten. Ja, ja. Want dat aten ze wormen? Ik denk dat ze van alles aten. Zoals je tegenwoordig ook bij insecten ziet, die eten alles en elkaar op. Oké, okay, dus zoveel tribulieten, zoveel manieren van eten. Absoluut, ja. En bewegen. Ze konden kruipen, zwemmen? Kruipen, zwemmen, graven. sommige zwommen op hun kop, absoluut. Ja. En de Polonaise lopen? Want ik zie hier ook een heel raar... Rare... Ja, John, die moet even uitleggen ja, weer. Heel hè? Apart. Ja, ja, je ziet gewoon een aantal individuen achter elkaar lopen. Ze hebben dus geen oogjes gehad. Dat betekent gewoon dat ze hun voorloper of hun voorganger moeten kunnen volgen. Waarschijnlijk door de voelsprietjes uit te steken van... ik heb contact met mijn voorganger in Polonaise doorlopen over die zeebodem. Waar ze naar op zoek waren, mag Joost weten. Maar elk individu wat je vindt, is op zich natuurlijk al een unicum. En als ze dan nog een verhaal te vertellen hebben... dat is echt fantastisch. Maar nou goed, ze hebben het heel lang volgehouden. Toch zijn ze op een gegeven moment verdwenen, Ja. Het waren zeedieren en ze, ze waren gevoelig voor bijvoorbeeld de hoeveelheid zuurstof in het water, de temperatuur. Uh, sommige daarvan zijn te relateren aan ijstijden, andere misschien wel aan een, een vroege meteorietinslag. En die hebben uiteindelijk uh, toch geleid tot hun ondergang. Jammer hè? Heel jammer. Ze zijn ontzettend mooi om te zien. En uh, zelfs uit de Ardennen, waarvan we vroeger dachten: van, nou, dat zijn allemaal stoffige, slecht bewaard gebleven stukken. Vinden we echt spectaculaire dingen. Ze hebben trouwens een prachtige namen, hè? zullen we eens even een paar uh, laten horen: Paradoxides aquatis. Cumingena maastrichtensis. Digonus, gigas gigas. Domiela tenui ornata. Domiela accantonota. Tropi do Gelopigella Bassei, Jelo Pichela, El Ratia Kini, Syratagus, Syragensis, Pyrogenopsis, Interstriptus, Tricyclopige, Pianist Andras Schief speelde de virtuose klaviersonaten in G Groot... van de Italiaan Domenico Scarlatti. De expositie in het Natuurhistorisch Museum... waar we het net over hadden, mini-monsters uit de Oerzee... over die trilobieten, die is nog te zien tot 15 januari. En die trilobieten zijn inderdaad een van de langst levende diersoorten... maar ze hebben het niet een kwart miljoen jaar uitgehouden... maar ietsje langer een kwart miljard jaar. Meer dan 2 miljoen keer werden ze de afgelopen maanden bekeken. De vossenfamilie in de Oostvaardersplassen. Via de camera's van Volg de Vos waren de verwikkelingen te zien. We hoorden net het geluid. Vossenonderzoeker Jaap Mulder zit hier bij ons in het kapitaal. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor geluid hoorden we hier net? We hoorden net het, het gewone geblaf van Vossen. Uh, ze zijn niet heel erg luidruchtig in het algemeen. Maar dit is een, uh, een roep die je met name in de winter nog wel eens uh, hoort. Ja. Wat zat er nou doorheen? Ja, uh, krekels Kreekhof. zo te horen. Dus het was een mooie nachttafereel uh, lijkt ja. me. Ja. Um, die, uh, die site, volgdevos.nl, uh, hebben we allemaal kunnen bekijken. Twee miljoen keer, of meer dan twee miljoen keer, is die bezocht. Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja. En, en dagelijks waren er uh, iets van twintig, duizend uh, kijkers. Ja. Had je dat verwacht toen jullie er... Want het is een site van Staatsbosbeheer. Ja. Uh, jij bent erbij betrokken geweest, hè? De, de, de... Je hebt, je hebt die, die burg als het ware een beetje gebouwd. We hebben nog een filmpje kunnen zien waarin je dat uitging leggen aan de hand van wc-rolletjes, hoe dat allemaal eruit <laughs> zag. Uh, die burg is uiteindelijk gebouwd, uh, meer dan twee miljoen keer bezocht. Had je verwacht dat het zo'n succes zou zijn? Nou ja, zo'n groot succes, dat kun je je van tevoren haast niet voorstellen. Maar dat het een, een groot succes zou zijn, dat had ik wel gedacht. Want uh, ja, die vossen is toch wel een heel... Interessant, uh, uh, aaibaar dier voor veel mensen. Het is natuurlijk toch, hij ziet er mooi uit. En, uh, en, en er zijn heel veel mensen die hem toch nog nooit gezien hebben. En als je dan de mogelijkheid hebt om zo dicht op de huid van die vossen mee te kijken, ja. buiten en in het hol, vooral, dan. Uh, ik kan me voorstellen dat dat heel snel een grote, schare, enthousiaste mensen... Opereren. Ja, het is eigenlijk een rare, die vos. Want het is een verschrikkelijk bekend beest. Ja. Uh, zowel in de natuur, in de literatuur. We, we horen veel over die vos, we zien natuurdocumentaires... en wat je zegt, weinig mensen zien hem regelmatig. Je hebt geluk als ja. je een paar keer in je leven een vos ziet... als, als doorsnee Nederlander. Ja. Maar er is wel wat aan te doen. Want er zijn tegenwoordig wel een paar gebieden... waar je met weinig moeite uh, een vos kan zien. Dat zijn uh, een aantal duingebieden. Met name in de buurt van Zandvoort bijvoorbeeld, de Scheveningen... En uh, in de Oostvaardersplassen zelf. Ja, eigenlijk. daar kom jij. Ja, nee, maar je kunt ook in. van buiten, vanaf de, de uitkijkpunten... bijvoorbeeld de, de praambulten, langs de praanweg... daar kun je echt, vos, als je een uurtje daar gaat staan... dan zie je ja. eigenlijk altijd wel een vos. Klopt, ik heb daar een keer een vos. Uh, nou, kijk, het is, ja, ja. Zien lopen. En in die duinen, als je nou graag een vos wil zien, wat is dan het... Ja, dan, uh, dan moet je de duinen hebben de regels. Ten, ten, ten zuiden van, het, van IJmuiden eigenlijk. Uh, daar kun je overal uh, overdag regelmatig vossen tegenkomen. Maar moet je daar nog je uh, best voor nou doen? Nou ja... Het, uh, uh, ze zijn daar re relatief veel overdag actief. Maar uh, als je uh, s ochtends, met name 's ochtends en 's avonds. dat is toch altijd uh, ja. de tijd dat je de meeste kans hebt. Maar goed, wie niet zo zin had om heel vroeg op te staan. of heel laat de duin in te trekken, die konden ze terecht bij de camera's. Uh, heeft het nog een nieuwe informatie opgeleverd trouwens? Iets waar jij echt heel blij mee bent, bijvoorbeeld? Um, ja, nou niet, niet ontzettend veel. Maar um, uh, het meekijken. Uh, uh, wat er in zo'n burg onder de grond gebeurt, dat was natuurlijk uniek. Ja. Dit, dit is ook nog nooit in de wereld gebeurd. Dat je uh, live met uh, wilde vossen mee kon kijken. Uh, dus dat was echt een unicum. Dus ook maar je voor moet toch er wel ergens het... van hebben gezeten dat je dacht... Jeetje, goh, nou dat... Uh... Nou ja, de hele ontwikkeling van, rond de verzorging van de jongen... die was wel heel interessant. Al weten we niet goed wat er nou precies gebeurd is. Maar wat, er, in elk geval, wat we merkten, dat is dat het mannetje... Normaal gesproken zorgen mannetje en vrouwtje voor, voor de jongen. Ja. op een gegeven moment kwam het mannetje niet meer in Dit beeld. Dit was een beetje zo'n vader die op zonder het vlees uh, snijdt. Uh... Nou, nee, hij deed in de begin best best. Maar ja. hij was opeens verdwenen. Ja. En ik denk ook eigenlijk dat hij, uh, de, gezien de, de, wat we weten van vossen... dat hij dood moet zijn uh, gegaan, door, om de een of andere reden. En af en toe was er dus een bezoek van een ander, uh, andere vos, een onbekende vos... een wat grotere, blonde vos. Ja. en uh, de, Een vrouwtje. En die... Uh, die kwam eerst af en toe eens, maar toen dat mannetje verdwenen was, toen ging ze echt. Beter uh, moeie. Ging ze echt heel goed voor de jongen zorgen. En uiteindelijk bracht ze veel meer prooien aan dan de eigen moeder. Dus dat was een hele interessante ontwikkeling. Had je zoiets al vaker gezien? Nee, maar ja, dat is ook, dat is ook lastig, want vossen uh, kun je over het algemeen vrij slecht observeren, want ze zijn nog eens schuw. Dus uh, ja, wat je met onderzoek meestal doet, is je geeft ze een zender en dan uh, weet je waar ze lopen, maar wat ze precies doen, weet je niet. Dus uh, uh, het is wel vaak zo dat er uh, een tweede... soms zelfs een derde vrouwtje in een territorium zit. En die kunnen zich met de jongen bemoeien. Meestal brengen ze wel wat prooien zo. Maar het mannetje blijft ook gewoon altijd tot het laatst actief. Ja, ja. Maar heb je dan enig idee wie dat grote, onbekende, blonde vrouwtje is. Is dat dan een, een tante of een moeder? Nou, meestal of... me, meestal is, het, uh, is het inderdaad een verwante van de, van, uh, van de vrouwtjes. En de vrouwtjes in een territorium onderling verwant? Vaak zijn het moeder en dochter. Uh, dus dit kan heel goed een, uh, een dochter van vorig jaar zijn... of, uh, of juist de moeder van... Uh, oma. Uh, ja, dat kan ook oma zijn. Dus, of een zus. Dat, dat, dat, dat zou allemaal kunnen. Ze leken niet erg op elkaar. Dus, nee. Uh, ik denk eerder een moeder of een, een dochter dan een zus, maar... Wat was nou het doel van deze hele operatie? Ja, dat is een goede vraag. Wat is het doel? Dat ja, je daar zo lang over nagedacht, denk denken, ja. Waarom hebben nou, we het hier om... van gedaan? Ja. Nou ja, in elk geval om mensen dus uh, iets te laten zien van de natuur in de, in de Oostvaardersplassen. Hè. De, ooit waren er camera's bij de, de zeearend die daar uh, broeden. En broedt nog steeds daar, maar hij zit op een, een moeilijker plek nu. Dus uh, dat, dat ging niet. En nu, uh, nu was de vos een keer aan de beurt. En nu waren de, de technische mogelijkheden die, die waren er ook. En het gebied is heel geschikt daarvoor omdat uh, bij die vossen toch een klein beetje een woningnood heerst. Dus uh, omdat ze, er is, zijn weinig mogelijkheden om holen te graven. Hè, dus ze moeten in, in die zware kleigrond een hol graven. En vossen zijn net als de meeste roofdieren liever luider moe. <lacht> dus uh, als je ze een mooie woning aanbiedt, dan uh, is de kans groot dat ze die betrekken. Hoe ging dat? En snel... vragen, ja. ik had... Nou, dat ging ontzettend snel. Ik had zelf, was zelf tamelijk sceptisch, want we hadden hem in december aangelegd. En in januari moest er nog van alles gebeuren aan die burg. En ik geloof dat binnen een paar dagen na de laatste handeling aan die burg... dat de eerste vos er al in zat. En dat, ja, dat vond ik wel geweldig. Die eerste beelden van zo'n slapende vos in... Uh, of ook die eerste beelden, die zijn allemaal niet, nog niet uitgezonden. Want toen was de burg nog niet online. Maar dan zie je dat zo'n uh, zo vos... die komt heel voorzichtig binnen en kijkt dan rond. En dat doet hij heel lang over, want het is pikken donker. Dus het, hij heeft met heel weinig licht moet hij dan... en zie je ook dat hij el, elk hoekje heel lang naar tuurt... voordat hij... Uh, een stap verder doet en rond. Uh, rond en wij, wij zien dat, he, de kijkers zien dat allemaal door middel van camera's met infrarood-camera's. Ja. Uh, ja. Infrarood-licht. Dat zien die vossen ja. zelf ook niet. Ze voelen misschien wel iets van de warmte die, dan, uh, die daarbij ontstaat. Ja, het het is vleermuizen. Net, net ja. met die vleermuizen ook. Uh, maar, uh, ja. maar het is daar pikdonker. Maar maar, een, een vos doet dat dus allemaal op de tast. Ja, daar uh, denk eh, je eigenlijk ook nooit over na. Nou, en dat ze ja. ook bijvoorbeeld? En uh, ja, dat grote dingen. Ja, absoluut. Ja. En konijnen ook uh, in hun hol. Het is gewoon uh, die donker. Geen en ze hebben. Nou ja, ze hebben snorharen. Hè? Ja. En die, ze ja. hebben ook voelharen op hun poten. En uh, Dus uh, al tastend uh, gaan ze in donker hun weg. Ja. Ja. ja, ze hebben natuurlijk wel die, die zintuigen, maar die zijn bij ons gewoon. Dat was natuurlijk een hele menselijke vraag van mij. Ze hebben geen zin tegen om daar te kijken, maar dat... Geen blinde stokje. Een men, nee, een mens zou, dat, zou daar moeite mee hebben ja. waarschijnlijk. Maar er was toch wel een, een onderzoeksvraag waarmee je begonnen bent? Ja, een beetje van ja, ach, we... Nou ja, het, kijk, uh, uh, het was mijn idee om het te doen... maar uh, ik had daar niet direct heel concrete onderzoeksvragen nee. bij. Maar het is wel uniek materiaal nu, alles wat is opgenomen. Want zodra er iets bewoog voor een camera, werd het ook opgenomen. Dus er is heel veel materiaal wat we nu aan het bestuderen zijn. Ja. Hoeveel uur heb je eigenlijk uh, voor, voor die camera doorgebracht? Ik heb zelf niet zo heel veel zitten kijken. Ook omdat ik wist dat ik achteraf de beelden rustig zou kunnen bekijken. Zeg ja, okay. maar. Dus, en ik had ook nog andere dingen te doen. Voor mij kwam dit project oh, je ook, het ook een beetje... Even, ja, Het ja, kwam ook een beetje plotseling. Ja. Dus, ja was het niet ook een, een PR-offensief voor de, voor de Vos... Nou, dat is het wel een beetje geworden. En daar ben ik ook wel heel blij mee eigenlijk. Want, uh... Maar dat was niet zozeer de opzet. De opzet was toch echt om mensen te laten zien... hoe die vossen in de Oostvaardersplassen uh, ja. leven. En... Maar de vos heeft natuurlijk een slechte, ja, ook de, een slechte de, naam. Van We herinneren ons natuurlijk nog de film Rotvos... waarin jij een belangrijke rol speelde. Samen met de vos natuurlijk, de film van een paar jaar geleden. Uh, uh, uh, nou ja, er zijn veel mensen die, die een hekel hebben aan de vos... Ja, de Vos boeren, heeft natuurlijk van, van oudsher heeft een, een, een anti-lobbygroep, zeg maar. Uh, en wat dat betreft denk ik dat het heel goed is... dat er nu een, uh, een opbouw is geweest van een, van een pro-Vos-lobbygroep. Zodat dat er een beetje meer evenwicht is. Want uh, mensen weten over het algemeen toch heel weinig over Vossen. En daardoor uh, komen er ook nooit uit het publiek tegenargumenten... Maar, tegen, -argumenten voor, uh, tegen de, de, de argumenten van jagers en, ja. en boeren. Want wordt er te veel op gejaagd? Ja, ja, ja. In, in Nederland... Meer dan nodig? Ja, absoluut. Kijk, de, de vos is uh, weer vrijgesteld voor bejaging. Dat heet dan tegenwoordig bestrijding. Uh, om weidevogels te beschermen. Maar ze worden net zo goed midden op de Veluwe en in Limburg. En overal waar geen weidevogels zitten, worden ze bestreden. En dat gebeurt in 90, 95 procent in Nederland. Gewoon voorwege het jachtbelang. Dus gewoon om meer hazen te kunnen schieten, worden vossen bestreden. Het is dus gewoon nog altijd concurrentie uitschakelen. Heel ouderwets eigenlijk. Ja, heel Ik denk dat je eigenlijk maar op een paar plekken de vos zou moeten bestrijden... daar waar, je, waar het echt om, om zeldzame soorten gaat die uh, in gevaar komen. Ja. Nou, ik denk zeker dat het imago van de Vos is opgevijzeld hierdoor. Alleen al door die beelden van die verschrikkelijk snoezige welpjes. Dat vindt natuurlijk iedereen leuk om te zien. Ja. Um, die, die jongen zitten nog steeds in die burg, maar jullie, jullie zijn gestopt met, het, met dat uitzenden. Waarom dan? Ja, omdat er uh, um, in dit stadium eigenlijk niet veel nieuwe dingen meer uh, gebeuren. Zeg maar. Er gebeurt steeds een beetje hetzelfde. Er wordt prooi aangebracht, er wordt mm -hmm. omgevochten er wordt gegeten. Um, en omdat... Uh, ja, het, het geld is ook een beetje op. Oh, nee. Het, ja, nou ja dit, dit, dit soort projecten kost toch heel veel geld. En ook in de vorm van mankracht om dat draaiende te houden. Dus dat is ook wel een van de redenen. En uh, wat dat betreft, we willen het heel graag volgend jaar... Uh, Stadtsbosbeheer wil het heel graag volgend jaar doorzetten. Moet je sponsors zoeken? Maar we hebben echt een paar uh, goede sponsors nodig. En met zoveel publiek moet dat eigenlijk geen... Uh, nee. Houdt nee. houd, uh, probleem. staatssecretaris dan. Bleker van de Vos? <laughs> Ik vermoed het niet, want het rare is dat boeren die vinden de vos een probleem vinden. Terwijl dat eigenlijk eh, nu met de ganzen, met de gouden ganzen, eh, ganzenproblematiek... Ja. is de vos de enige medestander van de boer daarin. Dus ik begrijp die boeren nog steeds niet gaan. gaan. Dat ze hem ja. niet als bondgenoot zien. Oké, okay. Jaap Mulder, heel hartelijk bedankt voor je komst naar het kapitaal. Um, kijk voor alle informatie en een compilatie van die geweldige vossenbeelden... op vroegevogels.vara.nl De Natuurkalender de eerstelingen van deze week. Nog heel even terug naar ons antwoordapparaat. Wat krijg je als je de zang van twee vogels combineert? Met Rietje Roelas. op onze wandelingen... langs het jaagpad van het Spaarne... hoorden wij en zien wij veel karakieten. Laatst hoorden wij ook een koekoek. En vroegen ons af of zij misschien een ei gelegd had... in zo'n karakietenesje. En als dat koekoekzong dan opgroeit... hoort het ook al dat gekarekiet... Maar toch roept het later koekoek en geen karekiet of variatie, bijvoorbeeld karekoekoek. Wonderlijk toch? Ja, we naderen het einde van deze vroege volgensuitzending. We zijn er natuurlijk volgende week zondag weer. Maar aanstaande dinsdag ook op tv, zoals iedere week. Met een zoektocht naar medicinale bloedzuigers. Het herstel van de verbrande duinen bij Schorrel. En nog meer vleermuizen. Dinsdag 10 voor half bij de VARA op Nederland 2. Op onze website staat alle informatie over dit programma. En daar vindt u ook een heel bijzondere videoclip. De eerste echt milieubewuste videoclip van Nederland. Het is van de singersongwriter Florian Wolf. Van catering tot vervoer, van kleding tot camera's. Voor alles hebben ze een... een een duurzaam alternatief gezocht. De crew die nam zelfs zijn eigen kopjes en bordjes mee. Het is nog een goed nummer ook, dus neem vooral even een kijkje op onze website. Ja, dat dus allemaal op onze site. Zometeen Natine OVT van de VPRO... met daarin onder andere aandacht voor de ruimtelijke ordening van Nederland. En generaal Franco, plannen om weer op te graven. Oh, gezellig. Mm, smakelijk. Fijne zondag. Dag. Morgen om zeven uur... Larry Polak.